Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De Duitse oud-kanselier Helmoet Kool krijgt een bijzondere Europese uitvaartplichtigheid. Er komt een speciaal eerbetoon in het Europees Parlement in Straatsburg. Het initiatief daarvoor komt van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Die noemt Kool de grootste Europeaan die hij ooit heeft gekend. Kool speelde een belangrijke rol in de hereniging van Duitsland en de totstandkoming van de euro...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 Er loopt geen officieel onderzoek naar president Trump, zegt zijn advocaat. Die indruk wekte Trump zelf eerder deze week wel. Hij twitterde dat er onderzoek naar hem wordt gedaan... vanwege het ontslaan van FBI-directeur Comey. Trump reageerde daarmee alleen op een stuk in de Washington Post, zegt zijn advocaat nu. Daarin stond dat gekeken wordt of de president zich schuldig heeft gemaakt... aan belemmering van de rechtsgang. Inwoners van Eindhoven, geldrop en Valkenswaard... kunnen hun afval weer gewoon in de container gooien... De stankoverlast is daarmee voorbij. De ondergrondse containers zaten enkele dagen op slot door een fout in de software. Ondanks het warme weer zetten mensen hun vuil aan de straat waardoor het begon te stinken. De containers zijn nu opnieuw geüpdate en werken weer naar behoren. Het weer. De zon schijnt flink en de wolken die er nog zijn verdwijnen vanavond. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen wordt het 30 of 31 graden, maar er zijn wel meer stapelwolken en sluierwolken. Het blijft vrijwel overal droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. IFM Klassiek.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 Voorvrij, achtervrij, baanvrij houden. Zo was het zoiets, hè? Toch? Johan Strauss' vader, daar gaan we nu weer naartoe. En die heeft de Almak Quadrieën. Quadrieën is ook weer een soort dans, hè? Er werd toen de tijd veel gedanst in de Weense dansgelegenheden. Waar deze muziek natuurlijk eh, vaak voorkwam. Ik weet niet of u in de tijd de film, de film gezien hebt. De serie, de Strauss Family. Dat is een hele mooie serie. En daar kon je aardig zien hoe het allemaal was. De Almag quadrille, En die wordt uitgevoerd door het Slovak Sinfonieta Zilna. Onder leiding van Christian Polak. <middels>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 Staat niet vermeld. Dus daar houden we het dan maar op. De Annenpolka. Ja.